big man with a golden tooth, his brandy his gun and sister's waiting for the China man, but you spoiled the fun. I didn't mean to shoot, but you forced me to. Man, it wasn't self-defense, I mean what can you do? Oh. I didn't have an answer, I just didn't want to stay. When the oh. man who walked his dog turned to me to say, this is all your fault, you know you're going to have to pay out strut free, and I said, well, I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 Uh, die oudere muziek wat minder leuk vindt. Ja, bij mij begint het een beetje met de Groep des Cis uit, uit Frankrijk. Dus waar, uh, en, en met Ravel, en met Debussy, en en Guer, allemaal van dat soort componisten. En dat vind ik veel, veel aardiger. En Stravinsky vind ik ook heel erg leuk. Uh, er zijn er nog wel wat meer bijgekomen, maar het is eigenlijk meer de, de 20ste eeuwse, uh, eerste helft van de 20e eeuwse klassieke ja. muziek.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 Daar is ook een ongelooflijk grote serie van uitgebracht op, ja. uh, op plaat, hè? Iets Ethiopiek heet hij. Ethiopiek ja. ja, daar heb ik ook ja. verschillende, ja. verschillende ja. Ja, cd's ja. van. Ja, ja, dat is echt prachtig. Maar het is ook heel gevarieerd. Het is van, ja. van heel ritmisch tot... Ja, en heel melodische zangers ook. Echt ja. van die charme zangers uh, op ja, zijn, of zijn of zaanbaar, Ethiopisch. Ja. Uh, voor mij onverstaanbaar. <laughs>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 had je dan ook vrienden die zeiden van... Nou, je moet dit eens luisteren? of uh, uh, um, je zat op het Mendelcollege volgens ja, mij? Ja, ja. Um, dat klopt. Ik zat middelbare school op het Mendel College En um, ik was zelf al gecharmeerd van Motown. Dat vond ik allemaal... Ik, toen, het eerste hitje wat ik hoorde van Stevie Wonder... ging helemaal uit mijn dak. Ik vond het zo... Uh, fingertips heette dat. Ja, ik vond ja, het ja, echt zei, geweldig. Ja, ja. Maar waar ik ook heel erg van hield... dat was van...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 En die heeft een film gemaakt... en die heet, ik weet alleen de Spaanse titel... Tacones Liganos. En ja, in die film... een rode hoge hakken. <laughs> en die Hakkes. heeft... hij, hij maakte nogal, nogal exotische films... zal ik maar zeggen. Ja. In kleur, maar ook in de karakters. En daar zat een liedje in... in een van die... in die specifieke film. En dat heette Pienza en Mi. Denk aan mij. En dat werd in die film gezongen door een moederzangeres.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 Uh, toen we elkaar net kenden, uh, dat we op dezelfde dag dezelfde plaat kochten. Nee, niet ja, van sorry. elkaar wetend. Ja? Ja. Dus bijvoorbeeld apart. Ian Dury en yeah. de Blockheads hebben op dezelfde ja. dag gekocht. En ook een plaat van, een amusementsmuziekplaat van uh, Leroy Anderson. Dat is ah. de componist van de typewriter. Ja, Ik weet niet ja, of je dat wat zegt, ja. zo'n muziek waarin een ja. typemachine een ja, rol ja. speelt. Dat was Vega. ook Vega, de... Suzanne Vega. Nee. Nee, de typewriter. Rider. Ja, rider. Nou, rider. VK ook goed hoor, daar is niks mis mee. <laughs> <laughs> maar goed, in ieder geval, we zijn toen, toen verder gedoken in de Argentijnse muziek. En ik kom dus in, uh, uh, in Amsterdam, was er, een, was er een club van uh, vluchtelingen, Argentijnse vluchtelingen. Mm -hmm. En die Fundacio José Martí. En die hadden aan een van de grachten, hadden ze in een kelder, hadden ze een... Uh,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 80, 90. Dat ja, is al een beetje een eclectische bende. Ja, nee, dat, ik, was, ik raakte gefascineerd door een. Uh, dat was zo in het allerebegin van toen, toen de lounge muziek populair waren. Toen waren er ook wel verzamel cdtjes En verzamel cdtjes vind ik altijd heel fijn. Want dan kan je de krenten uit het pap. en dan heb je een soort catalogus en dan kan je verder. En er stond er ergens een nummer op van de Pizzicato 5.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 een jong groepje uit Nederland. En die heette Arling en Cameron. En op die manier heb ik uh, contact gezocht met Arling en Cameron. En daar is uiteindelijk ons muziekproject uh, Sound Shopping uit voortgekomen. Hadden ze ook niet een link met de Easy Aloas? Uh, je, was toch ook dat easy geloof ik niet. Als het Easy Tune is, dan heeft hij ongetwijfeld... Want ze hebben onder die, onder die titel Easy Tune, easy tune. Hebben ze heel veel platen... en, en Voornamelijk dingen die in clubs gedraaid werden. Dus heel danceable en een beetje met een uh, tongue in cheek, maar altijd muzikaal top. Ja. En ja, dat past ook goed bij jou, die tongue in cheek? Ja, dat, uh, ja. Uh, uh, ja. Uh, ja waarom? Uh, nou, ook om in, in het andere werk uh, uh, speelt humor toch ook een rol? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. ja, nee, zo is het. Ook in de platen die je, uh, waaraan je hebt meegewerkt van, uh, van Stelowski. Ja. Uh, ja de titels, maar ook de teksten yeah. die daar staan, uh, yeah. dat ja. zijn ja. toch wel grappiger en nu laten we die twee nummers net ook Joost genoemd, meteen maar horen hier komen ze Lero Anderson met Typewriter en Dusty Springfield met You Don't Own Me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 Ik had toch wel in de gaten dat uh, als ik dat echt goed wilde doen... dan moest ik me daar toch wel behoorlijk opstorten. En ik dacht, mijn kwaliteiten liggen toch niet helemaal... Okay. Maar je hebt tussen een daar... beetje gespeeld? Ja, ja is... ik was de zanger in het beentje. Oh, ja. Nog een ja. instrument of alleen de stem? Nee, alleen, alleen de stem. Oh, okay. ja. Hebben we dat? De shock? Nee? nee. <laughs> Misschien dat ik nog wel ergens een, een dingetje of een fragment kan, kan vinden...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 Maar ik geloof niet dat het, uh, nee? dat zal er zoveel tijd in moeten gaan zitten. En dat gaat ten koste van al die andere dingen die eigenlijk vrij arbeidsintensief uh, waren. Ja, ik gemaakt. heb een keuze gemaakt. Ja, keuze ja. ja. Je hebt voor tekenen gekozen. Ik heb voor tekenen oh, gekozen. Okay. Ja. En de andere leden van de shock zijn wel doorgegaan? Of weet je dat uh, je? Nee, dat, dat weet ik niet. Nee. Dat heb ik niet gevolgd verder. Nee. Wow. nee. nee. We kunnen het wel juist ja, naar boven halen, hè? de duistere krochten van ja, de, Eindhoven. Ja, ja. Eindhoven, ja. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. ja, nee, we hadden, een, ik geloof dat uh, de, de muzieksoort hadden een, een nummer knock on wood van Eddie Floyd. Ja, ja. En, uh, uh, maar Eindhoven was in die tijd een belangrijke ja, rock roll stad hoor. Hè? Ja, nou, ja nou, is, er, er gebeurde er best veel. Zeker, heel veel. Ja, ja. ja je had de, naast Amsterdam en uh, ja. Ja, Den Haag denk ik. Ja. Wij, over, ja. Ja, wij kwamen dan veel in de Wasserij, en dat was een oude Wasserij in de Woenselse Straat. Okay, ja. En uh, daar waren ook af en toe wel eens concerten. En over welke nou, daar kwam bijvoorbeeld praten we dan? Daar praten we over 1968. 68. En, uh, ja, ja. en daar kwam bijvoorbeeld Frjaar uit, uh, uit Antwerpen. Okay. He, dat ja. kwam daar. Omdat de man die dat uh, die de Wasserij uh, exploiteerde, mm -hmm. dat was een Vlaming. En die nam vanuit Antwerpen vaak. Uh, met muzikanten mee daar naartoe. Ja.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 schuin tegenover de matzo. En daar, daar had hij de, de punkwinkel No Fun. En toen ze zelf platen zijn gaan uitbrengen, heb ik uh, zeg maar de artdirectie directie, de, de hoesjes, de labeltjes en al die ja. dingen getekend. En later is dat dan doorgegaan in Torso. En ook daar heb ik veel voor gedaan. Was No Fun ook een uh, punk dan? Ja. ja, No Fun was echt een punk. Oh, die titel okay. zegt het al een beetje. Ja. Ja, ik zoiets van denk Ja, Ja, en alle... Ja.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 Great. I'm get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 En ik had een, bij de theater een piano geleend en weer door, door de coat met een stemmer in een speciale stemming laten stemmen. Want die piano, dat is niet zomaar een piano. Dat moet echt in de tango stemming moet dat, moet dat gebeuren. Dus we hadden alles, alles voor elkaar. En toen heb ik, omdat het oude jaar was, hadden we bij een, bij een oliebollenkraam honderd... Appel, oh. appelbeignets eh, <laughs> ingeslagen. En mijn vrouw die had een emmer met eh, kluwijn, bischopswijn gemaakt. <laughs> dus, dus het was echt...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 ja, maar de muziekstijl zegt mij verder niets. Dus, uh, misschien nou, we kunnen daar straks wel op wat opzetten, zoeken, ja. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, leuk, leuk, leuk. Ja. leuk. Ja. Nou, ik graag over de esc was ik ook wel zwaar onder de indruk, hoor. Ja. ook niet dat is, is zo'n mooie muziek uit. Fantastisch, hè, zo'n ding. Ja. Ja. Ja. Ja. maar wat we net al aanhaalden, je voelt zo in die Zuid-Amerikaanse muziek veel meer emotie ja. dan bij andere soorten muziek. Ja, ja. elektronische ja. muziek hoef je al helemaal niet te verrijken, maar ja, in...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 En toen hebben we diezelfde avond, uh, hebben die groep zien, uh, zien spelen, Dat was echt ongelooflijk. Als afsluiting van het eerste uur, hier twee nummers van Jopo in Mono. Een samenwerking van Velofsky en Joost Zwarte. Hier komen ze. Jopo in Mono met Passi Messa en Appellation Controlé.